Met het de regering van de Spaanse stemming nam Rajoy al afscheid... en feliciteerde hij de leider van de Sociaaldemocraten democraten Sanchez... die meteen na de stemming werd gekozen tot nieuwe premier. Sanchez gaat aansturen op nieuwe verkiezingen. Aanleiding voor de val van de regering Rajoy is een corruptieschandaal. De Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium uit de Europese Unie... zijn ook schadelijk voor de VS zelf, dat zegt minister Blok...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 Is langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. Praten met Henny uh, Rukert. En die presenteert de Zandvoort Luncht Sport. Het sportprogramma van ZFM Zandvoort. Elke vrijdag om 12 uur. Met nu... Ja, dit is dan uh, uh, de, de sport op uh, ZFM Lunch. Dat is de laatste keer voorlopig dat wij dit programma hebben. Dat is wel jammer, want uh, we hebben er echt van genoten. We beginnen even met de introductie van twee mannen die vandaag in de studio zijn. Dat is namelijk Hans van der Straten en dat is uh, Hans Wolf. Die gaan zometeen vertellen over het grootste voetbaltoernooi... voor mensen met een beperking dat uh, morgen op de velden van de Koninklijke HFC pla plaatsvindt. Maar voor we daar uh, naartoe gaan, eerst even naar de United States. Want iedere keer krijgen wij vanuit Amerika verzoeken voor platen en dat is meestal van uh, uh, uh, Lisa Boucheri, die uh, gaat iedere vrijdag om zes uur opstaan om te kunnen luisteren naar ons programma in Nederland en dat is natuurlijk fantastisch. En zij had gelijk een verzoek voor een plaat en dan gaan we dan maar naar luisteren. Wat is het Ruud? Niels Geuzenbroek. safe and sound big time girl Niels Huizenbroek was dat met Take Your Time, girl. En uh, we gaan uh, gauw naar onze gasten. We hebben morgen op de velden van de Koninklijke HFC... het grootste voetbaltoernooi voor mensen met een beperking... Uh, dat je je ook maar kunt voorstellen. Hans van der Straten en uh, Hans... Uh... <laughs> maar je moet wel even die microfoon naar je toe trekken, Hans... want anders hoort niemand uh, jou. Hans Wolf. Het grootste toernooi, ik zei het al... 400? Ja, er zijn doen... Uh, uh, 42 teams mee. Van 25 verschillende verenigingen. En... Uh, ja, dat is dus enorm. Dat uh, zijn meer dan... Uh, ja, ik, we hebben ze geteld... Uh, naar ruim 400 uh, kinderen met een beperking. Ong. Het zijn niet alleen kinderen. Er zijn ook wel twintigers bij. Maar het zijn over het algemeen jonge mensen. Ja, ja ook uh, van... Zes, zeven jaar, dat stellen de jongste categorie tot. We hebben één poeltje morgen voor de senior teams. Omdat wij bij HFC zelf ook een senior team hebben. En we willen eigenlijk alle gevoetballers morgen een plezierige dag bezorgen. Dus ook ons. De bedoeling was eigenlijk om het voor, voor kinderen te laten zijn. Maar in de marge van het toernooi is er dus ook een poeltje met acht senior teams. Hoe krijg je het voor elkaar, joh? Nou, dat. Dat uh, door een goede groep te hebben. Hè, waar Hans Wolf in zit. En, en nog een of uh, 4, 5. En uh, we, we doen het niet voor het eerst. Hè. We hebben inmiddels ook uh, een flinke ervaring opgebouwd. Ja, want hoeveelste, hoeveelste keer is het? Nou, het ja, ligt een beetje aan uh, wat je meetelt. Maar de zesde keer dat het echt onder onze verantwoordelijkheid wordt georganiseerd. De eerste keer deed de KVB het. Uh, en op het terrein van de uh, dat was voor uh, eigenlijk maar één categorie. Uh, en, uh, en er deed ook een teampje van HFC mee. En uh, dat was zo leuk. En die dag heb ik erbij gelopen. En toen uh, ben ik uh, zeg maar aan de praat geraakt met die KVB. Uh, Maaike van Zijdveld was daar toen nog uh, functionaris van de KVB En uh, ik zei tegen hem, nou dat gaan we volgend jaar anders aanpakken. Dan gaan we alle G's uitnodigen. Niet alleen die ene categorie. En nou, dat is eigenlijk gelukt. En het eerste jaar uh, was de inbreng van de KNVB nog vrij groot. Maar ja, die Michael van Zijdsveld is ook een eenpitter bij de KNVB. Dus, en nou ja, binnen HFC had ik binnen de kortste keer... een heleboel mensen die uh, ook hun schouders te onderzetten. zetten. En uh, nou, tegenwoordig delen we het mee aan de KNVB... dat we het organiseren. <lacht> en uh, en, en ze, komen, ze komen kijken hoe het gaat... He, dus uh, het allereerste begin ligt wel bij de KNVB. Maar na twee jaar deden we het eigenlijk helemaal zelf. En ja. uh, financieel droegen ze in het begin ook bij. Maar uh, we houden nu onze eigen broek op. We, we halen een hoop geld op. Het is een duur toernooi. Alle, alle prijzen en ja, faciliteiten. En gaan, we het, gaan we het zo even ja. over nou. hebben Hans. Nou. We gaan eerst weer even luisteren naar muziek. Want die uh, Amerikanen die hebben dus een bepaalde muziekkeus. En Ruud heeft die plaat weten te vinden. Ik ben benieuwd wat het is. Ik ben hier symphonies. Before all voor alles ik was silence. Een rhapsodie voor jou en mij. En elke melodie is timeless. Life was stringen me along.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 Zara Larson en Symphony. Speciaal verzoek uit de United States in Amerika. Nou, we gaan even praten met. Uh, nou, met Henny weer. Ja, Henny. Ja, en, en die heeft uh, André Jansen, de man van het wielrennen uit het Hoge Noorden, uit Veendam. Nou, die leefte. heeft hem erop gegooid. En die een heeft, lekker event. Ja, en die heeft, die of, heeft de erop. of de rekening niet betaald. Kan ook, hè? Ja, dat kan ook nog. Nou, ik ga hem wel er even bellen. We en tussen uh, praat ik met Hans van der uh, uh, Straten en uh, Hans. Van, als wolf, uh, over dat toernooi. Want je zei net, ja, het zal wel een paar centen kosten, zo'n toernooi. Maar is het zo dat het HFC-bestuur dan gewoon uh, de portemonnee trekt? Of moet je dat op een andere manier doen? Uh, het HFC, de vereniging, betaalt zelf ook wel daaraan. Maar we hebben vooral. Uh, het wordt voor maar uh, 80% door externe geldgevers betaald. De club betaalt dus ook wel een bedragje bedragje, dat is ook wel een aardig bedrag, hoor. Maar we hebben bepaalde fondsen: hè? de fonds Zabaas, de Ruigrok Stichting en uh, Ik neem je zo op. fonds Gehandicapten Sport en uh, en de Kuit oh. de Foundation. Leuk, hè? Die vier, uh, dat zijn uh, ideale stichtingen die uh, uh, dat uh, sporten voor geefvoetballers een goed hart toedragen en, uh, en die hebben ons uh, bij elkaar uh, een flink bedrag gegeven, zodat wij al die mensen uh, Goed kunnen ontvangen. Dat is leuk, we gaan er zo even verder over praten. Want uh, André Jansen, uh, de koe is van de lijn tussen Vendam en, uh, en Zandvoort. <laughs> we kunnen met hem praten. Dag André, goedemorgen of goedemiddag. Goedemiddag Renny. Wat een uh, gebeurtenis, allemaal in het wielrennen, hebben we gehad, hè, al? Ja, nou, het maakt wel wat los bij uh, vooral het wielervolk. En de uh, mensen die niet bij het wielervolk behoren, hebben allemaal een mening. En de mening gaat uh, over het wielrennen, dan zeggen ze van ja, salbutamol. Hè? Als iemand zegt wielrennen. Ja. Als, ze zeggen, als ze zeggen al fietsbel, beginnen ze al over het school, salbutamol. En ik ben zelf ja, al een tijdje gebruiker van salbutamol, maar dan ga je geen millimeter harder van fietsen. En wielrenners ook niet. En, maar er, is, er zijn zoveel van die middelen ooit op een lijst terechtgekomen. Van, uh, die verboden zijn voor wielrenners, voor andere sportmensen overigens niet... want die lijsten zijn allemaal niet overgenomen door het IOC. Die zijn alleen door het UCI uh, onder dwang van het uh, internationale dopingagentschap, uh, WADA... zijn die onder dwang al die middelen en voedingssupplementen op een lijst gekomen. Ik, denk, de... Ik denk dat we moeten stoppen over deze handel, hoor. We, gaan, we moeten over de sport praten en die sport... Ja. Uh, de Dauphiné komt eraan, dan de Ronde van Zwitserland en dan ja. de Tour. Ja. En daar gaat onze Ton uh, naartoe. Dat is leuk. Hij gaat wel mee fietsen, ja. En uh, ik, ik weet niet of hij ook in het geweld van uh, Lambda en Quintana uh, mee kan in de Tour de France. Want die zijn dan altijd een stukje beter. En vooral Nibali is gebeten op een goed resultaat in de Tour. En wil, hij zegt gewoon als ik ooit de Tour wil winnen moet ik het nu doen. Want ik ben nu 33. En uh, anders is het te laat. Weet en... je wat ik denk, André? Dat hij uh, iets terug gaat doen voor Sam Omen om Sam Ome zo hoog mogelijk in het klassement te krijgen. Ja, ik weet zelfs niet of Sam Ome mee rijdt, hoor. Ja, volgens mij wel. Nee, volgens mij Wilco Kelderman in plaats van Sam Ome, want Sam is 22 jaar en nog te jong om twee rondes te rijden volgens mij. Maar, oké, okay, het zou fijn zijn, maar uh, Sam Ome weer drie weken lang het maximum laten doen. Ze moeten geen uh, rookbouw plegen, hoor, op die uh, jonge gasten. Want uh, een ronde rijden is één ding, maar er twee rijden, nou, dat zijn twee dingen. Dus. <lacht> en, uh, <laughs> de gemoederen zijn verhit. Ik moest gisteren verschrikkelijk uh, Lach Ik heb ontzettend veel plezier met bijvoorbeeld Mark de Maar Die rijdt op dit moment de Ronde van Japan. En die, uh, uh, die, die gisteren, die gooit een kringslag erin op Facebook. En ik reageer erop. En we chatten samen. En uh, hij zegt, sorry hoor, ik moet nu weg. Ik moet een tijd erin rijden. Die rijdt de Ronde van Japan. Dat is hartstikke grappig. En die heeft een uitstekend commentaar geschreven. En uh, dat deelt hij dus ook op WAF. Uh, Verder had ik gisteren een lange chat met uh, Marnix Kneteman, de zoon van Gerry, mm -hmm. Die nog steeds boos was op een uh, bedrijf dat een uh, mailtje stuurde ter attentie van Gerry Kneteman. Ah, joh. En dat was een verschrikkelijke blunder, maar het is een, een, jong, een jong marketing medewerkertje. Die hebben dan een zo'n school gedaan voor marketing en die werken bij zo'n wielerkledingclub. En die proberen zoveel mogelijk wielerkleding te verkopen. En die sturen dus gewoon een e-mail naar Gerrie Kneteman. Alleen die is al dertien en een half jaar dood. En ja. zijn zoon was woedend en zijn uh, weduwe ook. Ja, natuurlijk. Ja, Hé, hey, André, iets, iets heel anders. Dit is de laatste uitzending hè, van dit programma. O, waarom? Wat, we gaan je missen, maar we moeten dus zorgen... dat al die mensen die van wielren houden wel uh, uh, geïnformeerd blijven. Dus vertel even over waar zit WAF, hoe bereik je WAF, et cetera, et cetera. Ja, nou, de wielerpage uh, bij uitstek waar we het internationale wieler... Uh, leven delen en waar ook de mensen zelf komen is wielrennen, anekdotes, foto's WAF, kortaf en dat, als je op Facebook komt en dan kom je in de blauwe balk dan zoek je naar groepen en in de groep wielrennen, anekdotes, foto's dan kun je vragen om lid te worden ik uh, heb afgelopen maand 130 nieuwe leden toegevoegd maar ik heb er 14 uh, geweigerd <laughs> Eh, omdat die mensen gewoon geen echte naam hebben of ook eh, niet aan kunnen tonen dat ze belangstelling hebben voor wielrennen. Sommigen, heel vaak gebeurt het dat ze spammen, hè? dus die proberen zonnebrillen te verkopen of zo. Of fietshandschoentjes en dat soort dingen meer. Nou leuk dat je mij geweigerd hebt hoor. Nou leuk. <laughs> <laughs> dat is Ruud Janssen, onze technicus. Die hele woedende reacties vertoonde of andere mensen beledigden, die heb ik de toegang geweigerd. Ja, nou, geen wonder dat je hem de toegang weigert hoor. Ja, hey, maar, maar iedereen kan dus blij op de hoogte blijven van al het nieuws rond het wielrennen. Want je hebt echt iedere koers, je hebt beelden van iedere koers, het is hartstikke leuk. Of van amateurkoersen, de topcompetitie die wordt tegenwoordig ook in beeld gebracht. En we hebben daar prachtige beelden van. Mooi man. Ik zit al die gasten achter hun vorden om video te maken van de wedstrijden. Om ze vast te leggen. Want dat werft natuurlijk het makkelijkste sponsoren voor de toekomstige wedstrijden. En uh, nou, op WAF komen op dit moment, uh, op topdagen komen er bijna 60.000 mensen. En uh, tijdens de Tour of tijdens de Giro op de absolute topdagen meer dan 100.000. André, Hans Wolf heeft een vraag aan je. Wie? Hey, uh, de specialist van het gehandicapte voetbal, ja, die heeft zelfs een vraag over... over. Ik las dat uh, de, de provincie problemen maakt in zaken de sponsoring... Of vergunningen voor het uh, WK wielrennen is is dat? Ja, is dat... nou, uh, Renate Groenewold heeft een prima initiatief gehad om te proberen aan de hand van het idee van Dick Heuvelman om de wereldkampioenschappen wielrennen naar uh, Noord-Nederland te halen. Dat kwam de UCI wel uit, omdat Italië zich niet aan zijn woord hield. Maar uh, uh, mijn persoonlijke ervaring met de organisatie van de wereldkampioenschappen 2020 20, zou dat dan zijn? 2020. ...die weigeren om promotie te plegen. Ze hebben een website, ze hebben Facebook, ze hebben van alles. En dan al hun berichten die daarop verschijnen, heeft één lezer... Twee, drie. Ik heb gezegd tegen ze: als je nou de dingen publiceert op WAF. dan heb je op zijn minst 17.000 lezers. en meestal een veelvoud daarvan. Want er zijn meer mensen die het kunnen zien. en alleen, niet alleen leden. kunnen zelf commentaar leveren. Ze weigeren dus om promotie te plegen. Nou, hebben ze dit verdiend? Anders hadden we het misschien mensen gevonden. in de provincie die, provincie die er ook voor waren geweest. En, maar helaas. Uh, in het noorden uh, wordt uitstekend wielrennen georganiseerd. Het zijn prima organisatoren, alle faciliteiten zijn er, Op alle, aan alle kanten is het perfect. Maar men weigert het uh, te promoten. Nou, dat is erg jammer. <laughs> en de, daar zie je dus de resultaten nu van. Uh, de provincie weet het helemaal niet en ze zeggen: ja, een beetje fietsen daar, wat, wat is dat allemaal? belachelijk. André, ik wil jou hartelijk danken voor al jouw bijdrage in die vier jaar dat we dit programma maken. Ja, graag gedaan. En uh, wellicht, wie weet, je weet maar nooit, als ja. we weer een keer beginnen, dan bellen we je graag weer. Danny, ja, nee. stop jij er ook mee? Ja ja, ja, ja, ja. Oh, dus er is geen programma meer op zand nee, over, nee. over de sport? Ja, op zondagmiddag voorlopig nog twee keer geloof ik, maar daar stop ik ook mee. Oh. Eh, want ik moet, naar het buitenland, ik moet naar het buitenland, dus ik ben pleiten. Ja, nou, dan, uh, ook daarover hebben we dan nog privécontact. Afgesproken. Uh, je kwam ter sprake, dat zei ik al, hè? Heel fijn, jongen. Oké. Okay. Nou, het allerbeste allemaal en de hartelijke groeten en tot ziens in Zandvoort. Dag André, dankjewel voor alles. Dag. Hoi. Don't the stars light the sky Like you need to light my life If you need me is right by your side and see i never felt this love you're the only thing that's on my mind you don't understand how much you really mean to me i need you in my life you're my necessity yeah. but believe me you're everything that just makes my world complete Laten helemaal draaien is een beetje een probleem in dit uh, hectische programma Want we hebben alweer de volgende gast aan de telefoon Zeg Huurt, je bent technicus Dan ga je ons nog niet hectisch noemen Het is doodskalm hier joh Doodkalm, ik zit maar op te werk hier Twee fantastische gasten, Hans van der Graaf en Hans Wolf Van de Koninklijke helemaal. HFC en, en, en de grote man van het voetbal in Haarlem Martijn Goedemiddag. Prinsen Goedemiddag Wat willen we nog meer? Ja, daar weet ik ook niet in nee, bakken, bakken vertel koffie. het eens jongen Wat zeg je in? Vertel het eens uh, ja, vertel het eens. Uh, de, de, de competitie zit erop. We gaan komen met de na-competitie beginnen. Ja, dat is leuk, hè? Ja, dat, uh, dat is toch het, uh, het uh, toetje van, uh, van het voetbal. Hè? Ik bedoel, dat zijn andere wedstrijden en uh, ze hebben dit jaar ook nog anders aangepakt. Dat zijn geen dubbels meer. Dus heen en thuis dat zeiden, nee, het zijn nu uh, uh, ja, enkele duels dus alleen maar finales. Ja. Ik wil met jou toch even hebben over jong HFC. Nou, vertel nou ja, die hebben dus woensdag voor het eerst weer gespeeld voor het Nederlands kampioenschap. Ja. En dat was maar wat zeg. 6-2 tegen WVADW. Ah, fantastisch. En die ja, ploeg nou, was niet slecht, hè? kan ik je vertellen. Nee, en ik begreep ook nog, dat, uh, dat uh, ik ben zelf niet geweest, hè. een collega van mij die is die kwam op geweest. Ricardo was er, uh, ja. Ja, ik begreep nog dat, uh, dat de HFC eigenlijk niet eens een hele goede doel was. Nee, dat klopt. Dus uh, dat ik voor, uh, voor de, de, de kwartfinale. Dat is uh, volgens mij aankomende zondag. In Geemert? Ja, in Geemert. Of All Places? Uh, ja, zo kom je nog eens ergens in. <laughs> Wij nee, hebben nou, radio-uitzending, nou, Martijn, we dus uh, we kunnen niet. Nee, zo is dat. Maar misschien kan ik Hans van der Straten vragen, want die zag jou vanmorgen zitten. Ja. In <laughs> <laughs> het clubhuis van AFC. Ja. Ja. Ja, want daar heb jij jouw kantoor, hè? Ja, vanuit Wij werken uh, met Voelben om inderdaad uh, vanuit het uh, kantoor van AFC. Dat is een... Uh, ja, dat hebben we twee, nee dat zeg ik, anderhalf jaar geleden met de toenmalige voorzitter uh, Gert-Jan uh, kunnen afspreken. Ja, het is gewoon heel fijn. Ik bedoel, uh, je zit gewoon uh, midden, midden tussen het nieuws zoals het ware. En uh, ik denk dat, uh, dat we alleen maar trots mogen zijn dat we vanuit uh, de club, uh, het clubhuis mogen werken. Uh, van de club die in onze regio op het hoogste niveau voetbal. Ja. Nee, uh, wij, zijn, uh, wij zijn er heel erg blij mee. Maar één dingetje moet toch bij voetbal in Haarlem veranderen? Vertel. Nou, kijk, als je het voetbal brengt, dan moet je ook het voetbal brengen waar HFC 13 jaar geleden mee begonnen is. Ja, ik snap wat je bedoelt erin. Maar goed, jij weet ook hoe druk het inmiddels is. Ja. En als jij, uh, als jij nog 500 erbij hebt, dan, uh, dan is het goed. Uh, ja, op dit moment het is gewoon, uh, het gewoon heel moeilijk. Ja, waar heeft het nou? Al... Ik zou het niet liever willen hoor, zo oh. simpel is het ook. Het is, het is, hij wil het wel, maar het is, het is, we hebben niet gewoon genoeg mensen. Nee, nog niet, nog niet. Komt wel, maar... Dus, en dan kom je aan de beurt hoor, anders met je, met je eigen sport. Ik weet het zeker. Je weet wel dat morgen het grootste toernooi is. Ga je daar uh, nog een klein dingetje over schrijven, of niet? Uh, nou, we weten dat jij er bent. Want, uh, uh, ja goed, wij hebben zelf een ander toernooi, hè, Waar we met onze volgenaar Allstars aan mee gaan doen. Uh -huh. bij, uh, bij VVA, uh, Broek. Um, maar het is sowieso leuk om daar op social media kanalen iets, uh, iets over te brengen, ja. Hartstikke fijn. En, en, komende zondag hebben wij natuurlijk zelf nog een programma. Ja, daar kunnen we gewoon uitgebreid uh, even met Hans ja, praten zeggen? per telefoon uh, om te horen hoe het geweest is. Vind ik ook. Ja, nee, Zeker. hartstikke goed idee. Ja. Um, nog iets anders. Ik heb begrepen, Martijn, dat uh, de voetbal in Haarlem selectie vanavond gaat voetballen. <laughs> ja, ik, ik heb ook begrepen wie de coach is. Oh, Jij niet? Ja, zeg het dan maar. Volgens mij in, in, in Eni ja. ja. We gaan vanavond met, met de Allstars het, het Rotse Knotsen Begonia toernooi open in Zandvoort. Met een soort van demonstratiewedstrijd. Um, ja, dat is alleen maar leuk. Het is tof dat we voor zoveel dingen worden uitgenodigd. Maar het zal niet zo lang duren, die wedstrijd, denk ik. Twee keer 25 minuten, geloof ik. En dat ja, dan hou je nooit van. vol, Martijn. Nou ah, ja, ik ga zelf ook mijn volle schoenen weer aan. Ja, daarom. Nee, we, gaan er wat, uh, we gaan er wat moois van maken. Eigenlijk voor het hele weekend. denk Ik bedoel, want uh, uh, we komen dan zelf in actie, maar er gebeurt dit weekend zo belachelijk veel. Ja. Uh, alle alle na-competitie uh, rondes die gaan starten. Uh, morgen bijvoorbeeld Edo, promotie naar de eerste klas als inzet. Ja. Uh, we, hebben, we hebben Heis, uh, we hebben volgens, we hebben Muiden, we hebben Overbos. En het gaat helemaal los. Hartstikke leuk, man. Absoluut. En dan het Hotse Knots. Begonia jouw Huttelde Club uh, toernooi, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Justin Leijten is daar al... Uh, ik sprak hem vanmorgen heel even. Uh, al, al vroeg in de ochtend mee, mee gestart. Uh, ja, dat gaat ook wat worden. Hartstikke leuk. Nou, Absoluut. fantastisch weekend voor de boeg. En op ja. voetbalinhaarlem.nl lezen we er Goed, alles ja. over. Mag ik uh, Hans uh, en Hans? Ja, Hans en Hans. Allebei nog even succes wensen morgen. Want uh, ik begreep hoeveel, meer, hoeveel, hoeveel uh, jongens en meiden er morgen komen. Honderden, ja, ja, ja. Bedankt. Uh, Heel veel succes, heren. Martijn. Veel plezier. Dank je. Goedemorgen. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi, tot vanavond. Wat een geval, bro. Riding on the city of New Orleans. Illinois Central Monday morning rail fifteen cars and fifteen restless riders, three conductors and twenty-five sacks on mail all along the southbound. Graveyard of the rusted automobile. Wrong plan. Ja, je had het natuurlijk vagelijk herkend, uh, dit liedje. Uh, het is Willie Nelson. En het is, van hem is het niet, hij heeft er ook een versie gemaakt. En in Nederland kennen wij het weer als... Dit is voorbij de mooie zomer, van Gerard Cox. Maar dit was Willy Nelson, en met een liedje dat gaat over een trein. En dat heet The City of New Orleans. Heerlijk. Gaat u gaan. We hadden het net met André Jansen over het wielrennen. Uh, die Dauphiné uh, Libéré, die begint. is natuurlijk een prachtige koers. En uh, ik was eigenlijk even benieuwd wie daar nou allemaal naartoe gaan. Maar zover ben ik helaas nog niet. Dat gaan we zo meteen horen. Want ik ga even terug weer naar de twee Hansen van de Koninklijke HFC. Een vereniging die trouwens 139 jaar bestaat. Tjie. En waar dat g-voetbal een heel belangrijke plek inneemt. Hans. Ja, voor de, voor de geschiedenis uh, moet je bij Hans van de Straten zijn. <laughs> uh, maar het is waar, we hebben op dit moment zo'n 60... Uh, Vooral kinderen rondlopen. Eh, we zijn niet de enige. We hebben in de buurt ook nog een Overbos. Eh, we hebben dios uit Nieuw vennep Maar je ziet er ook wat problemen. Eh, laat ik zeggen dat het aantal kinderen aan was bij clubs als eh, Bloemendaal, et cetera. Wat, wat terugloopt. Ja, blijkbaar doen we het goed: eh, 60 kinderen. Het, het is natuurlijk eh, ja, lastig om dat allemaal te zien. Maar ze zijn zo blij: en de ouders en begeleiders ben zo waanzinnig blij. En we hebben wat dat betreft ook een waanzinnige uh, regiobekendheid... en wat er nu dus de komende dag, morgen, rondloopt... dat zijn dus 500, 600 mensen, inclusief uh, ouders en begeleiders... in een uh, regio die loopt eigenlijk een beetje van Den Helden... Uh, via het Gooi uh, naar uh, richting uh, Den Haag. Dus dat is nogal wat. Dat is uh, de, de Randstad. We werken met, uh, nou toch onder de beide, 60 uh, vrijwilligers... Je moet je voorstellen eten, drinken. Uh, ook wat aangepast eten. Ik bedoel, dat kinderen hebben vaak toch wel wat uh, uh, aangepast eten nodig. Uh, Toilettenaanpassingen. Uh, het aantal scheidsrechters is meer dan 30. Met twaalf velden en met meer dan 100 wedstrijden. En wat je ziet, is, is werkelijk alles. Het is uh, natuurlijk mentaal. Uh, um, Gehandicapt zeggen wij nu. Jij zei het heel goed in je inleiding. Uh, kinderen met een beperking. En dat is ook het uh, juiste woord. Um, maar je ziet dus ook mensen. Die, uh, kinderen die met looprekken voetballen. Ja dat is leuk. Het is uh, die zijn snel joh. Ja nou ja. Het is af en toe heeft dat wel eens een probleem. Want die zetten ze stiekem in de goal. En uh, het, eerste, of het eerste wat ik heb meegemaakt. Dat is dat je dus in een looprek loopt. En dan ook nog eens een keer twee stokken hebt waarmee je dus voortbeweegt. Nou ja, dat, dat zet wel eens wat kwaad bloed bij de tegenstander... want dan heb je in feite, los van je twee beentjes... waar je mee zit te trappen <lacht> à la Fred Flintstones, want zo is het wel... Uh, in zijn autootje, heeft hij ook nog eens een keer twee stokken... waarmee je tot uh, soms ergernis van de kleintjes uh, <lacht> een bal wordt weggemet. Weet je wat heel opmerkelijk is, en, en ik noem maar één klein voorbeeld... Uh, je weet, ik heb het vierde gedaan hè, al die jaren... En dan verschijnt daar vandaag opeens een bericht op, uh, op de site van het vierde. Van jongens, uh, denk erom, zaterdag allemaal naar HFC helpen. Hans van der Straat en Hans uh, uh, willen gewoon hulp. Ze kunnen het niet alleen en dat moet iedereen meedoen. Het leeft binnen de hele club. Absoluut. Dus, uh, wat ik zeg, we hebben zo'n 60 vrijwilligers. Dat zijn uh, grotendeels uh, leden van de Koninklijke HFC, maar ook wat ouders, begeleiders. Wat ik bedoel, zeg, ga maar na, voor, voor, voor, voor honderden mensen eten. Ik bedoel, die broodjes moeten ook gesmeerd worden. Het beleg moet er ook op gelegd worden. En, uh, het, de, en het animo is waanzinnig. Ja, is, uh, je hoeft, uh, ik wil niet zeggen ook wat Hans ook zegt, Hans van de Straat ook zegt over die financiën. Het is natuurlijk allemaal best ingewikkeld om dat allemaal rond te krijgen. Maar het lukt. En het lukt ook met deze vrijwilligers. Uh, we hebben daar geen problemen mee. Uh, we kregen zelfs nog gisteren een verzoek. Van een, een collega team uit naar de vesting. Of ze nog schrijfsetters moesten leveren. Oh, nou, dat hoefde leuk. er maar niet. Nee, geweldig. Dat was Hans Wolf, Hans van der Staten. Um, jullie beginnen het toernooi altijd op een heel feestelijke manier. Ja. is dat mooi? Ja, dat is, weer, dat is in, langzamerhand ook een traditie. Uh, Baril, dat is een percussiegezelschap uh, uh, trommelaars. Die uh, uh, zijn aanwezig. Um, uh, uh, die, uh, ja, die luisteren dat op. En dan om um, um, kwart over negen, half tien... Uh, stellen die 42 teams stellen zich op. En die uh, gaan door een ereboog van blauw-witte... dat is toch de kleuren van AFC, ballonnen... gaan ze het veld op. En ze stellen zich in een hele grote cirkel uh, op... Uh, achter elkaar, 42 teams... En, uh, en dan gaan ze ook uh, met die muziek van Blokko Barilde uh, aan een gezamenlijke warming-up beginnen. En uh, die warming-up die, uh, die wordt gedaan door iemand die dat echt uh, uh, hartstikke goed kan. Dat is Hans van Laar. Ja, dat weet ik. Hans, Hans is een waanzinnig energieke jongen. Een gymleraar die op HFC al van alles uh, organiseert en doet. En uh, een vreselijk leuke, enthousiaste gast... En uh, die gaat die warming-up doen en dan... Uh, maar dat, dat is toch een. Dat is heel waard, man. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is ook... Uh, nou ja, wordt ook wel gefilmd. Ik <lacht> geloof dat uh, RTV Noord-Holland morgen ook met een filmploeg komt. Ik dus uh, dat die dan die opening... Ja, uh... ja dat, is echt, dat is echt te gek om dat, uh, om dat te zien. Om 400 kinderen die gezamenlijk met een warming-up bezig zijn. Dat is echt <lacht> een ongelooflijk feest, ja. ja. En... Uh, nou ja, als dat gebeurt is dan een woordje van onze voorzitter Dirk aan Rutgers. En, en Marijn Snoek, de wethouder van sport van de gemeente Haarlem... Die, die opent dan het toernooi en dan om tien uur... is echt het eerste fluitsignaal van die nou ja, meer dan honderd wedstrijden... die gespeeld moeten worden. Marijn Snoek is een, een grote sportliefhebber. Maar doet de gemeente ook iets voor jullie hier? Uh, nou, Marijn is er, maar het, het, het is niet zo dat wij... Wij zijn redelijk zelfredzaam, zou ik maar zeggen. Ik ben niet bij de gemeente Haarlem geweest om wat voor steun of zo te nee, vragen. Nee. Het enige waar we wel eens mee worstelen is met de beschikbaarheid van de accommodatie... en met onderhoud van de velden en zo. Daar hebben we ja. van de week nog wel wat, wat pittige uh, discussies over gehad... omdat de beheerder, de SRO, uh, al begonnen was om het velden aan te pakken... terwijl wij daar morgen dus nog moeten spelen. Ja, want maar goed, het, dat het hoofdveld. Daar zijn de doelen weg, maar je mag er wel op, heb ik begrepen. Ja, ja, ja, ja we gaan er gewoon op. Dat is, uh, dat is. Dat was wel even een dingetje, maar. Uh, dat is gewoon opgelost. Dat, uh, dat komt dan weer goed. Dus het wordt. Uh, uh, nou, nog een beetje hopen op niet te veel regen. Nee. Maar. Uh, uh, nou, het wordt een fantastisch feest. Het is echt, het is echt heel bijzonder. Hè. Zoveel mensen. En. Uh, ja, de ervaring. Het is al. Ik, ik, ik heb van de week samen met Hans trouwens. Hebben we een kliniek gegeven op de Van Voorthuizen school. Uh, in, uh, in, uh, in, in Schalkwijk. Een school voor speciaal onderwijs. En dat, dat doen we al een paar jaar. En dan uh, zijn we een ochtend bezig om. Uh, en daar liepen voetballetjes rond. Van uh, uit uh, Hoofddorp en uit Nieuw-Vennep. En een van die ventjes. Een jaar of negen. Van, uh, die, die kwam van de KDO uit de Kwakel. Hij kwam naar me toe en ik, ik. heel vaaglijk herinnerde ik me dat ventje. En hij zag. Ik had het embleem van de AFC op mijn borst. Hij kwam naar me toe en zei. Ik kom zaterdag van jullie toe. <lacht> Hebben we dat mooie toernooi? En hij uh, zo tegen me aanduwen. En, uh, <lacht> nou, en, en bijna alle kinderen die daar waren van, uh, van de Voorthuizen school... die op een voetbalclub zitten. En dat waren de drie, drie verschillende clubs. Die, het zijn vooral kinderen uit Haarlem en en, en, en zo die daar op school zitten maar dus een ventje van KDO. twee van Dios uit Nieuw-Vennep... en eentje van Overbos uit Hoofdorp... die dus uh, op die school zitten... en morgen dus allemaal... ja, alle kinderen die voetballen met een beperking uit de regio zijn morgen op AFC. Op en, AFC. Dat is, en daar kijken ze naar uit, want... Uh, uh, ja, we, het is echt een voetbaltoernooi. Verder gebeurt er niet zo gek veel, maar... de sfeer is goed, dus ze worden goed verzorgd... en de voorzieningen zijn goed... en... Uh, ja, en we, we, ja, we stellen er dus eer in om met al die vrijwilligers die we hebben, om, om het goed vlot te laten verlopen. Hè? Ik heb daar een vraag over aan Hans Wolf, want die zie ik op zaterdag ook de wedstrijden van de G-teams uh, uh, fluiten. Maar je hebt morgen 40 scheidsrechters. Ja. Maar uh, heb je die in een opleiding gegeven? Ja, we hebben, dat is een hele goede vraag, Henny. Want uh, uh, ik zou je twee voorbeelden geven, die worden zeer goed geïnstrueerd. Ik je een voorbeeld geven dat uh, slidings bijvoorbeeld absoluut uit een boze. Want kijk, we, we praten wel over kinderen met een beperking. Dus er ga, gaat spastisch wel eens wat mis. Uh, ook, ook geestelijk, we hebben ADHD. Uh, de, dus er gaat af en toe best wat mis. Je moet dat heel goed aanvoelen en strak, uh, strak uh, aanpakken. Uh, een ander uh, voorbeeld is, uh, we hebben de allerkleinste, die zijn tussen de zes en de tien. Dan moet je je voorstellen dat je een downer hebt van zeven jaar oud... Je weet bij God nog steeds niet dat er twee teams zijn... en dat hij naar, van links naar rechts moet en niet van rechts naar links. Um, die mogen, daar mogen de ouders of de begeleiders van in het veld... aan het handje meelopen om ze wat directie, direction te geven, richting te geven. Uh, dus er zijn hele specifieke regels. We hebben ze diverse keren al voorlichting gegeven. En morgen tussen 9 en 10, dus uh, we beginnen echt om 10 uur tussen negen en tien hebben ze allemaal bij elkaar... en dan krijgen ze allemaal... ik heb hier een hele lijst staan met alle informatie... die ze nog moeten krijgen. En dat is nogal wat. Ja, wat mij opvalt, want ik kijk wel eens bij die wedstrijden... er wordt nooit geprotesteerd. Uh, er is, het antwoord is ja, maar we hebben vier levels. De allerkleinste, de minis. Dan hebben we de, laat ik zeggen, de junioren... en dan hebben we nog een iets grotere groep. En dan hebben we de grote groep, uh, ofthans de senioren. Nou hebben wij zelf niet echt senioren. Die oudste bij ons is ook 25 of zo... Maar aangezien je in de seniorencompetitie zit... kom je dus ook tegen teams van mensen van 50. Dat zijn wij niet gewend. En ik moet je eerlijk gezegd zeggen... dat daar nog wel eens iemand tussen zit... die uh, de afgelopen twintig jaar... niet in huiselijke situatie door papa en mama is begeleid. <lacht> Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, ja. En daar willen nog dingen wel eens, uh, wel eens misgaan. Ook in, het, uh, in de protestsfeer. Maar bij de jongeren nooit? Nou, absoluut niet. Het zijn uh, eigenlijk vaak de ouders... Ja. Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Want wij hebben, het is allemaal vriendschap. En, en we, we doen het niet om het winnen en zo. En dat is allemaal is wat hoog in het vadel. Maar owee, puntje bij paaltje. Dan zeggen de ouders van, hé, hey, dat uh, klopt niet. Dat ze het, terwijl er geen haan naar kraait wat er dan eventueel is misgegaan. Maar ook in de regels niet. Ik bedoel, um, ik had laatst, dat is toch ook wel amusant. Uh, als als er iemand een hensbal maakt, is het hens, laat ik zijn. Daar fluit je dus wel consequent voor. Want anders krijg je dus natuurlijk ook weer problemen. Maar laatst kreeg een, een, een kind een, een, een, een bal op zijn elleboog. En ik fluit daarvoor. En dan komt hij met grote ogen naar je toe. Zeg ze, het was geen hens, het was elleboog. Heerlijk. Ja, wat zeg je dan? Dan ja. ben je dus als, als dus even vijf, zes, zeven seconden totaal uit beeld. Ja. Want hoe reageer jij daarop? Ja, ik zou niet weten. Maar ah, wel dat... gelijk. Ja, zet. natuurlijk. Nee, natuurlijk. Je fluit terecht en... Uh... Ja. Wij ook ingooien bijvoorbeeld. Ingooien doen we ook heel makkelijk over. Je hebt natuurlijk ook kinderen met één arm. Ja. Ik bedoel, dus je bent heel flexibel, moet je erin zijn. Maar wel consequent en serieus. Dat is het antwoord op je vraag. Geweldig iets. Ik uh, raad iedereen aan die van voetbal houdt. en eens een keer iets leuks wil zien. om morgen de velden van HFC te betreden. Want het is een sfeer waar je niet om mogen. Ja, de eerste wedstrijd om tien uur. En de finales om ongeveer twee uur. En dan uh, om drie uur is alles klaar. Geweldig. Hennie, bedankt voor de gelegenheid. Ja, Hennie. Ja, want jullie... Uh, dat is namelijk uh, waarom ik het eigenlijk een beetje afsluit. Jullie moeten nu als een haas... Ja, maar we gaan voorbereiden. Ja. Ja. Ja, de Spanje slaan. De velden uitzetten en... Uh, nee, inderdaad. Want dan ben je dus ook weer een hele dag. Zeker, ja. Ja, je... ja, Kijk, ja uh, het kost wel energie. Hé, hey, maar Hennie, ik wil toch van de gelegenheid gebruikmaken. Het is jouw laatste uitzending. <laughs> ja. En... Uh, ja, dat is eigenlijk wel een rare sensatie. Uh, wij komen jou natuurlijk op HFC ook tegen. Maar ja, je bent helemaal in alle, bij allerlei verenigingen actief geweest. Ik moet zeggen, ik ben hier uh, twee, drie keer geweest... dat ik heb mogen vertellen over het g-voetbal. heb ik ongelooflijk gewaardeerd... dat, uh, dat uh, die belangstelling van jou er ook is. En uh, dat, is, uh, dat is iets dat heeft ook uh, de populariteit van het g-voetbal... vast ook uh, uh, geholpen... En uh, ik vind het jammer dat het programma ophoudt te bestaan. Ik heb helemaal geen idee hoeveel mensen er nou zitten te luisteren. Maar er zullen er pas wel een paar zijn. In ieder geval drie. In ieder geval drie. Het uh, kunnen er ook ja, ja, ja. 30.000 zijn. Nee, We maar hebben geen flauw idee. Ik, uh, uh, in, in, ik, denk dat het, ik weet niet of er nog iemand anders vandaag... Uh, op de een of andere manier uh, uh, aandacht aan schenkt... dat het jouw laatste uh, optreden hier is in, de, in dit programma. Maar, ik vind, en ik denk dat ik namens alle mensen bij HFC spreek, dat, uh, dat, uh, dat het hartstikke leuk is geweest. Dat je heel veel positieve energie in het voetbal en in, in het sportgebeuren hier in de regio. En uh, jij weet uh, wat dat betreft uh, dat uh, je hebt pas aangekondigd dat je uh, weer naar Sint Maarten gaat en, uh, om daar uh, te helpen met de wederopbouw. Uh, en wij hebben van het, de organisatie van het Gevoetbal, met jouw enorme geschiedenis en ervaring in de sport en in de sportverslaggeving. Wie herinnert zich niet, Henny, Rukert op de motor op de Tour de France. Ah. En uh, uh, met, met die uh, enorme uh, ervaring en uh, hebben wij het leuk gevonden om jou uit te nodigen morgen de prijzen uit te reiken bij. Uh, bij het G-toernooi. Het is ook als een soort dank aan alles... wat jij ook voor het g hebt gedaan. Als de mensen het zouden kunnen zien... dan zien ze dat ik bloos. <laughs> dank jullie wel voor de fantastische woorden. Graag gedaan. Dan van Meer richting Jan Peters. En Jan Peters heel gevaarlijk. Maar dan uitstekend is daar die invaller Gavrilovic tussen. En dan wordt die bal over de achterlijn geschoven.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 Which you're living Gets a bit too much to bear And you need someone to lean on When you look, there's no one there You're gonna find me ba, ba, ba, ba. Out in the country ba, ba, ba, ba. Yeah, You're gonna find me ba, ba, ba, ba. Way out in the country ba, ba, ba, ba. Where the air is good The day is fine And a pretty girl Has a hand in my The silver stream Is a poor man's wine. wine In the country In the country If you're walking in the city And you're feeling rather small And the people on the sidewalk Seem to form a solid wall You're gonna find me Ba, ba, ba, ba. Hey, out in the country ba, ba, ba, ba. You're gonna find me ba, ba, ba, ba. Hey, Out in the country ba, ba, ba, ba. Where the air is good and the day is fine And the pretty girl has a hand in mind and the silver stream is a poor man's wine In the country In the country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 Zo, de gasten zijn vertrokken en het is Cliff Richard en daarvoor een klein stukje historie. Een uh, uh, Europa Cup wedstrijd van AZ tegen Joegoslavië. Ik weet zo maar niet meer welke. Weet jij dat nog? Nee, ik heb geen flauw idee. En ik weet ook niet waar je het vandaan getoverd hebt, maar <laughs> dat is nou, grappig. Ja, nou, het komt van bandjes die uh, ik ooit nog eens voor jou gekregen heb. Die cassettebandjes, daar stond dat op. Leuk. Maar, um, ga ik ga dan. even wat berichtjes doen. Ja, lijkt me gezellig. Ajax verhuurt cashiera aan FC Groningen. Matteo Cacchera gaat uh, 30 juni, uh, tot en met 30 juni 2021 bij de Groningers voetballen. Wout Brama keert officieel terug bij de FC Twente. De middenvelder heeft zijn handtekening al gezet. Dan de transfer van Dennis Matmodov van FC Dordrecht naar Excelsior is ook definitief. Uh, Leeds wil de Argentijn Bilza als coach. Dat is ook wel uh, nieuws eigenlijk. En Lazio weigert een megabot op Milinkovic. Dat zijn natuurlijk interessante de, uh, uh, overeenkomsten. Fellani, Marouane Fellani... beslist ergens de komende twee dagen... of hij zijn huidige club Manchester United gaat verlaten. De Belg heeft een aflopend contract op Old Trafford... en staat in de belangstelling van meerdere Europese clubs. Vooral AC Milan zou geïnteresseerd zijn in de boomlange middenvelder. United wil ver gaan voor al de wereld. Manchester United zou bereid te zijn uh, ver te gaan voor Tony All de wereld... De nummer 2 van de Premier League gaat de komende dagen bij Tottenham Hotspur... naar verluidt een bot van 55 miljoen euro neerleggen voor de 29-jarige Belg... die deze maand uitkomt op het WK in Rusland en daar het ongetwijfeld goed gaat doen. Pochettino kost Real bijna 50 miljoen euro. Mauricio Pochettino wordt in veel buitenlandse media genoemd... als de ideale opvolger van Zinedine Zidane... De Franse coach besloot gisteren per direct te vertrekken bij Real Madrid. Mochten de Spanjaarden de Pochettino, die nu nog onder contract staat bij Tottenham Hotspur, dan werkelijk willen hebben... dan moeten ze diep in de buidel tasten, want de speurs vragen voor uh, zijn vertrek zo'n 48 miljoen. Zo. PSV legde een aantal dagen geleden een verhoogd bot neer bij Heerenveen voor verdediger Denzel Dumfries... De landskampioen wacht nog altijd op antwoord vanuit Friesland. De Friese zouden 6 miljoen euro over hebben voor de rechtsback. Eh, of willen ontvangen. Maar de Eindhovenaren willen niet verder gaan dan 5,5 miljoen. Nee, het maakt er waard een half miljoentje, toch? Ja, dat PSV zeker niet. Nee. Dan zou Van Gaal, die werd gisteren gelijk genoemd als opvolger van Zidane. Nee hoor. Of ze het in Madrid zelf willen is natuurlijk de vraag. Maar Louis Van Gaal zit niet te wachten op een belletje van Real Madrid... voor de functie van hoofdtrainer... De 66-jarige Amsterdammer wil Zinedine Zidane niet opvolgen bij de Koninkeren. Ik wil iets doen wat, nog, wat ik nog niet gedaan heb... en ik heb in Spanje al voor Barcelona gewerkt, zegt Van Gaal. Het is gevraagd. Haarje gaat van Willem II naar Lecce. Dat is ook een uh, opmerkelijke. Uh, uh, nou ja, dat zijn eigenlijk... Ja, Chelsea wil Doelman het uh, Koer verkopen. Dat is ook wel een aardige. Ja. En een heel bijzonder gevoel voor Oud Brahma... die teruggaat naar, naar FC Twente... Uh, dat is na vier jaar trouwens dat hij teruggaat... Of feit. en Roma strikt Porto-verdediger Marcano. Naast Roma heeft hij de persoon van Ivan Marcano... een nieuwe centrale verdediger. De Spanjaard komt over van FC Porto... waar hij het aflopend contract had. De dertigjarige Marcano speelde nog, nooit, speelde nog nooit... voor de nationale ploeg van Spanje. En Marcel Brands, die officieel morgen pas begint bij Everton... is trots op het inleven van Silva als nieuwe coach. Het is heel belangrijk dat hij een coach is... die aanvallend en attractief voetbal wil spelen... Bovendien heeft Marco al bewezen dat hij jonge spelers beter kan maken. Nou, dat was het eigenlijk wel. Ruk. En uh, ik las nog een ander mooi bericht. Vertel. Wat vind je ervan? Uh, dat uh, 2020, seizoen 2021, al het kunstgras uit de Eredivisie vandaan moet zijn. Ja, moet zijn. Maar of ja. het gebeurt... Oeh. Nou, er schijnt dinsdag een beslissing over te zijn. Hè? Ze hebben dinsdag geloof ik een bespreking met uh, eredivisie, de Eredivisie BV of zo. Ja, dan gaan ze tegen, ook de he? nieuwe, de nieuwe hoe, we de, hoe we gaan spelen in Ere en Eerste Divisie wordt ook nog allemaal behandeld en okay. besloten. Nou, wel het zou een mooie zaak zijn als dat kunstgras verdwijnt, toch? Ja, absoluut. Ja. Zeker, voor, uh, want uh, ja, het is heel ander voetbal dan op gras, hè? Ja. ja. Nou, dan gaan we naar het nieuws van één uur. Het gaat allemaal zo snel. Daar heb je geen idee van. Dus we gaan naar het NOS Journaal van 1 uur. En we zien u straks weer terug. Tot zo. Er is nothing that is wrong.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 Trying all night long Just a to token Het NOS Nieuws van 1... Een...